10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Nederlandse Olympische sporters moeten actie voeren voor homorechten in Rusland. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Prostituees die vorige week hun werkplek in Utrecht zijn kwijtgeraakt... willen schadevergoeding van de gemeente. Dat schrijft een initiatiefgroep die opkomt voor de prostituees... in een brief van burgemeester Wolfsen. Afgelopen donderdag sloot de gemeente de seksboten en prostitutieramen... aan het Zandpad en de Harde Bollenstraat in Utrecht... op verdenking van wanbeheer en mensenhandel. Volgens de initiatiefgroep zijn de vrouwen de dupe... en heeft de gemeente zich niet gehouden aan haar zorgplicht die willen niets meer met wel, zandpad te maken hebben in Nederland. Dus nieuwe werkplekken is voor een aantal toch veel lastiger gebleken. Als je kijkt naar mensenhandel, dan hoort dat bij de verantwoordelijkheid van een overheid om daarvoor te zorgen. En als dan het inkomen wegvalt, ja, past dat niet meer bij het ondernemersrisico van het Justitie heeft voor 1 miljoen euro beslag gelegd op het landgoed van voormalig GVD-Tweede Kamerlid Hauwers in Winterswijk... Volgens het Openbaar Ministerie wordt Houwers verdacht van valsheid in geschriften, oplichting en witwassen. Hij zou bij het afsluiten van een hypotheek verkeerde inkomensgegevens hebben verstrekt. De VVD er heeft dat eerder al ontkend. Nadat de zaak in de publiciteit was gekomen, besloot Houwers zijn zetel in de Tweede Kamer op te geven.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 De alcoholbranche en de stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie Stiva... roepen RTL 5 op om te stoppen met programma's... waarin het draait om alcoholmisbruik. De stichting Alcoholpreventie vindt die oproep van de alcoholbranche hypocriet. Je zou kunnen zeggen, het is uh, voor de bühne praten. De indruk willen wekken dat ze zich uh, heel veel zorgen maken... over overmatig alcoholgebruik. In de praktijk, uh, ja is ongeveer de helft van het excessieve alcoholgebruik draagt bij aan hun inkomsten. Dus ze zijn ook afhankelijk van het excessieve alcoholgebruik door jongeren en door volwassenen. Eind augustus wil RTL 5 met een nieuwe serie OO Gerzo komen. Volgens deskundigen hebben alle inspanningen om jongeren verantwoord te laten drinken last van dit soort programma's waarin alcoholmisbruik wordt verheerlijkt. In een persbericht wordt RTL opgeroepen OO Gerzo niet meer uit te zenden. En het weer nog hier en daar een bui verder van tijd tot tijd zon en het wordt 21 tot 24 graden. Morgen droog en veel zon en zomers en tropisch warm tussen de 25 en 31 graden. En zometeen bij Karo Goedemorgen Nederland twee dwarse dwergvleermuizen die Amstelveense ambtenaren tot wanhoop drijven.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Wouter Kurpershoek. Oproep aan Nederlandse Olympiërs om te protesteren tegen Poetin. Dwergvleermuizen maken Amstelwezen ambtenaren helemaal gek. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is bijna 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen, Nederland. Nederlandse sporters moeten tijdens de Olympische Winterspelen in Rusland de regenboogvlag tonen. Dat wil belangorganisatie COC. Het sportevenement moet gebruikt worden als massaal protest tegen de Russische anti-homo-wet. Tanja Ineke, goedemorgen. Goedemorgen, Walter. Ja, u bent voorzitter van het uh, COC. Ja. Even voor de helderheid, straks niet de Nederlandse vlag, maar alleen maar de regenboogvlag. Of wat moeten we precies voorstellen bij, die, bij dat vlag? Protest. Ja, dat zou mooi zijn hè? als uh, we in plaats van oranje regenboog uh, uh, kleurig zouden worden. Misschien is dus het wel goed indruk. om toch, toch eerst nog even uit te leggen wat die anti homo wet nou eigenlijk inhoudt. Uh, want die maakt uh, eigenlijk alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele en transgenders monddood. Um, en je kunt daar niet meer opkomen voor je rechten. Je mag niet demonstreren. Je mag geen voorlichting geven. Je kunt opgepakt worden en bestraft worden met of een ja, gevangenisstraf of een boete. Dat kan oplopen tot 20.000 euro. Ja, je, uh, je mag het wel zijn, uh, zeg maar. En je mag het zelfs ook praktiseren. Alleen je mag het niet uh, ja, op straat tonen. En je mag de jeugd niet aanzetten tot... Uh, ja, en uh, eigenlijk is het zo vaag geformuleerd dat je uh, op, op alle momenten bij wijze van spreken zelfs achter je eigen voordeur uh, dat je homoseksuele handelingen toont uh, of een homoseksueel gericht boek leest of nou ja, een, een regenboogvlag uh, binnen aan je muur hebt hangen uh, en je kan het door het raam zien dan kan de wet uh, ook worden gebruikt. En we zien dan ook uh, echt, en die verhalen horen wij vanuit de, de, de activisten in Rusland... dat uh, sinds de invoering van de wet het geweld tegen homo's ex excessief is toegenomen. En dus vraagt u heel concreet aan Nederlandse sporters om wat precies te doen? Nou, we vragen het aan sporters, maar ook aan bezoekers, uh, aan maar de organisatoren. Maar laten we beginnen met de sporters. Oh, wat moeten okay. de sporters doen? Nou, het zou echt heel erg mooi zijn als die sporters... Een, op de een of andere manier uh, in hun, ja, ik noem het maar even, accessoires... Uh, iets van een regenboog zouden kunnen laten zien. Hè? De regenboogvlag is het internationale uh, symbool... voor de uh, gelijke berechtiging van uh, de LHBT-gemeenschap. Uh, en uh, ja, als, als dat zichtbaar wordt daar in Rusland... Uh, dan, dan is dat een enorme steun in de rug... voor al die lesbiennes en homo's in uh, Rusland. Want president Poetin zit op de tribune... Tijdens de openingsceremonie? Zeker weten. Wat u wel vraagt van die Nederlandse sporters... is dus om de Russische wet te overtreden. Dat klopt. En dat is geen probleem voor u? Nou ja, weet je, uh, het IOC heeft al aangegeven dat uh, de... Uh... Uh, dat de Russen hebben gezegd uh, dat de wetgeving niet wordt toegepast tijdens de Olympische Spelen. Die wordt opgeschort. Ja, zoiets. Ik weet het niet precies hoe ze zich dat voorstellen. Ik vind het eerlijk gezegd ook buitengewoon hypocriet. Uh, en bovendien, ja, des te meer sporters uh, dit doen, des te onmogelijker het natuurlijk wordt uh, om, om, om daadwerkelijk iemand te gaan oppakken. Maar goed, u creëert daarmee wel een incident... op het moment dat het toch tot problemen zou leiden. Ik denk dat wij daarmee uh, druk creëren en dat we niet incidenten creëren. Waarom uh, Nederlandse sporters betrekken bij een toch ja, politiek statement dat u wilt maken? Ik denk niet dat het een politiek statement is. is LHBT-rechten zijn mensenrechten. Uh, en ik roep sporters op, uh, en, en nogmaals ook bezoekers, organisatoren, officials... en nou ja, noem maar op, uh, om op te komen voor de mensenrechten. Maar je zou een situatie kunnen voorzien dat het nu om de regenboogvlag gaat. Daarachter lopen sporters met de Greenpeace-vlag... omdat het ook met de milieuwetten niet goed geregeld is... Het kan ook een grote protestdemonstratie uh, gaan worden, die Olympische. Nou ja, je ziet natuurlijk in het verleden dat Olympische Spelen uh, vaker worden gebruikt om uh, boycotten toe te passen of iets dergelijks. Hè. Dat, dat is zo, dat is natuurlijk ook logisch, want de, de ogen van de hele wereld zijn natuurlijk gericht op die Spelen in die periode. En daarom is het ook zo'n goed moment om uh, juist voor die, voor die mensenrechten, hè, voor de LHBT-rechten, mensenrechten, om daar aandacht voor te krijgen. U zou het niet erg vinden dat iedere sporter voor zijn eigen uh, doelactie voert? Tijdens die uh, openingsceremonie. Nou, ik vraag in ieder geval om, om uh, actie te voeren voor die mensenrechten... om die LHBT'ers in Rusland een hart onder de riem te steken... en te laten zien ja, dat, dat, dat wij dit goed vinden. Ik bedoel niet het iets vinden. breder. Zijn de Olympische Spelen het middel... Om, om dit soort acties te voeren? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, Het is niet het middel, het is een middel. Wij hebben natuurlijk, dat was 8 april dit jaar... hebben wij een grote demonstratie georganiseerd met 5000 deelnemers. We hebben een petitie aangeboden... ondertekend door 15.000 mensen... aangeboden aan de Russische ambassade. Het is een van de dingen die we doen. Wat hoopt u te bereiken? Dat president Poetin denkt van... ach, ik moet die wet toch maar helemaal gaan laten verdwijnen? Of... Uiteindelijk hoop ik dat wel. Maar denkt u realistisch dat het ook zo werkt? Ik denk dat door het opvoeren van de internationale druk... dat er wel beweging komt. Dat denk ik echt. En, en daarin zijn wij, eh, dragen wij ook een steentje bij. Wat vindt het IOC van uw oproep? Uh, ik heb nog niet met het IOC gesproken. Maar heeft u daar wel overleg over gevoerd in een eerder stadium? Dat u van plan bent om actie te gaan voeren? Uh, nee, wij zijn uh, voornemens uh, om met het NOC... NSF, hè, dat is natuurlijk onze eigen uh, Nederlandse uh, club, zou ik maar zeggen, uh, om daarmee in overleg te gaan... om te kijken hoe we dit vorm kunnen geven. Ja, het is toch eigenlijk ook wel treurig hè, in 2013... dat dit soort acties blijkbaar nog steeds nodig zijn, in Europa ook nog. Nou ja, kijk, uh, het is misschien toch wel goed om te zeggen... want het is natuurlijk ook de week van Gay Pride, hè? Uh, dus, nou, begint dus... zaterdag? Ja. Nou, nee, dat is al begonnen. Oh, is af, het al begonnen? Af, ja, afgelopen zaterdag is het oh. begonnen. En komende zaterdag is de Canal parade hè, En dat is een ja. Precies, het uithangbord van de Gay Pride. Maar ja. er zijn de hele week al allerlei uh, evenementen. Uh, vooral in Amsterdam, maar ook daarbuiten. Uh, en het COC plaatst die Gay Pride uh, dit jaar ook in het teken van die LHBT-rechten. Uh, wereldwijd. En, maar wat uh, zegt het dat u als uh, homorechtenbeweging nog in plaats van tot achter de comma inmiddels voor rechten moeten opkomen... namelijk voor de details en nog een laatste invulling... dat u nog steeds echt voor de basics, de gewone algemene grondrechten, vecht? Ja, weet je, het is gewoon zo dat, dat in 76 landen homoseksuele handelingen uh, strafbaar zijn. En in zeven landen staat er de doodstraf op. Uh, en... Maar wat zegt dat? Ja, dat Blijkbaar dat... dat al die emancipatiecampagnes... Vanuit Europa, Amerika naar de rest van de wereld weinig uh, resultaten hebben? Of ja, weet je, ik ben een optimistisch de mens. De wereld is nog niet klaar <laughs> uh, voor Precies. de homoseksuele medemens. Ik ben een optimistisch mens en uh, ik zie allemaal tekenen uh, die, die wijzen op vooruitgang. Uh, en tegelijkertijd zijn er dus ook plekken waar uh, juiste standpunten zich verharden. Hè. Oeganda is daar een voorbeeld van waar uh, de doodstraf ingevoerd uh, dreigt te worden uh, uh, voor homoseksualiteit. Rusland is daar een voorbeeld van. Nou, uh, de, de positieve uh, andere kant is bijvoorbeeld uh, de uh, uitspraak van het Hoge Gerechtshof uh, in de Verenigde Staten. Hè, waarin... Uh, uh, eindelijk uh, de uh, paren die getrouwd zijn, paren van gelijk geslacht uh, die getrouwd zijn, uh, dezelfde rechten krijgen uh, als uh, getrouwde hetero's, en dat is weer een stap voorwaarts. Dus ja, maar u ja, heeft niet het idee dat de campagnes die voortdurend gevoerd worden, ook door het COSO, uiteindelijk een averechts effect hebben in die landen dat het op de spit wordt gedreven. Nou kijk, wij, wij, uh, wij laten ons leiden door de activisten waarmee wij samenwerken uh, in, in de landen waar het nog heel erg problematisch ligt. Hè. En, en bijvoorbeeld ook in dit geval uh, rondom de Olympische Spelen hebben wij intensief contact gehad. Uh, en nog steeds overigens uh, met de activisten in Rusland. Uh, en zij zeggen, en ik zou het eigenlijk niet mooier kunnen zeggen, uh, speak up, don't walk out. Dan hebben we nog de pauze die het afgelopen weekende iets gezegd heeft uh, over uh, homoseksuelen. Namelijk dat ze het wel mogen zijn, maar het niet mogen praktiseren. En vervolgens lees ik in de krant dat dat als een kleine overwinning gevierd wordt. Onder meer door het COC. Is dat zo? Ook dit is weer een heel klein stapje voorwaarts. En wij, Want wat wij, is het stapje voorwaarts dan? Ja, het, het stapje voorwaarts is dat hij... Uh, hij, heeft, hij heeft gezegd... Uh, Bijvoorbeeld dat we homoseksuele priesters met, met liefde tegemoet moeten treden. Uh, dat dat um, homoseksuelen niet gemarginaliseerd mogen worden. Dat ze een volwaardige rol in de maatschappij moeten kunnen hebben. Dat is zoveel mildere toon uh, vanuit het Vaticaan... dan in ieder geval de vorige paus en ook zijn voorganger. Uh, dat, dat, dat is misschien wel een klein stapje, maar voor... Al die miljoenen uh, Rooms-Katholieke uh, lesbiennes... en homoseksuele, biseksuele, transgenders... is dat echt een enorme steun in de rug. Want die paus die, ja, die heeft gewoon heel veel macht in de Rooms-Katholieke kerk. Die is heeft het, het in dit zeggen. geval niet een beetje dat de boodschap hetzelfde is gebleven vanuit Rome? Het wordt alleen wat sympathieker verwoord? Ik denk van niet. U laat zich niet de ringen loren? Dat sowieso niet. Maar ik denk, ik denk echt dat dit een klein stapje de goede richting in is. En uh, uh, ik... ik... Ja, weet je, ik denk, ik denk ook dat je uh, in, in, in die omgeving... Uh, met kleine stapjes uh, een proces van verandering in gang moet zetten. Want als je te grote stappen zet, uh, dan raak je te veel mensen kwijt. Hè. Er zijn zoveel Rooms-Katholieken. En er is natuurlijk toch een, een, hele, een hele andere toon geweest de afgelopen jaren... En, ja, als je, als je dat proces in gang wil zetten, dat proces van verandering... dan moet je dat stapje voor stapje voor stapje doen. En ik heb er hoop op, uh, en nou, vertrouwen in dat durf ik nog niet helemaal te zeggen... ik heb er hoop op dat dit een eerste stapje is en dat er stappen zullen volgen. U blijft vechten. Wij gaan naar die Olympische Winterspelen kijken... en uh, de regenboogvlaggen tellen. Tanja Ineke, voorzitter van het COC, dank u wel. Graag gedaan.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 Het Sociaal Akkoord in het voorjaar van 2013 maakte een einde aan het gehandicaptenquotum uit het regeerakkoord. Wel beloven werkgevers dat er 125.000 banen voor gehandicapten worden gecreëerd. Maar op dit moment is er nog een tekort aan gehandicapten op de arbeidsmarkt. Het UWV kan ze namelijk niet vinden. Een reportage van Niels de Jager.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 Ik heb een aangeboren aandoening, waardoor de kapsels van mijn gewrichten heel slap zijn... en ik heel vaak iets uit de kom heb. En de ruimte hebben we ook al... In de volgende weken sinds en voor Bij het supermarktconcern werken honderden gehandicapten. Een bewuste keuze, zegt Peter Lindeberg van Albert Heijn. Wij zijn natuurlijk een groot, groot bedrijf... en dus ook een belangrijke deelnemer in het maatschappelijk verkeer. En dat brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Dus dat betekent dat je ook wel iets verder kijkt dan alleen maar...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 Zometeen Amstelveense ambtenaren hebben al de hele zomer... ruzie met twee dwergvleermuizen. Maar nu eerst het ochtenthumeur van Koos Postema. Heel het raderwerk ligt stil als uw machtige arm dat wil. Dat stond onder een spotprint in een krant waarop je zag... hoe een spoorwegman met geheven arm treinen tegenhield... De spoorwegstaking. Een van de belangrijkste stakingen in de sociale geschiedenis van ons land. Ruim, ruim 100 jaar geleden. Een machtige arm die tegenstanders verslaat. Dat is vandaag, veel luchtiger, de arm van Lieke Klaassen. Nationaal waterpoloster. Ze scoorde op het WK in Barcelona 16 keer in vier wedstrijden. Ze is 22 jaar... En 1,82 meter groot. Als jong meisje waterpoloerde ze met jongens. Ze was minstens even sterk. Ze gooit de bal met een snelheid van ruim 66 kilometer per uur. Daardoor werd zelfs China verslagen. En wie kan in onze tijd zeggen dat je China verslaat? Op welk gebied dan ook. Maar gisteren ging het mis. Hongarije versloeg Nederland. Weg medaillekansen. Lieke Klaassen scoorde een tweede goal voor Nederland... maar toen stond het al 7-1 voor de Hongaarse dames. Nou, dames die vooral uitblonken in het onderwaterduwen... schrijven de kranten van de tegenstandster. Al duwend wonnen ze met 11-7 van Nederland. Wie duwt nou zo'n Lieke Klaassen onder water? Dat moeten wel zeer machtige armen zijn. Maar goed, kijk naar Lieke de komende WK-dagen in Barcelona. Al gaat het om hooguit de vijfde plaats... Even dacht ik dat er door Lieke een nieuwe oranjegekte... als rond Bouke Mollema zou ontstaan. Mollemania heette dat. Zo'n woord is rond de naam Lieke moeilijk te verzinnen. Maar kijk naar haar de komende dagen. Hoe die krachtige arm oprijst en hoe de bal wordt afgevuurd. En wees u blij dat u niet hoeft te kiepen. Zij koos Postema morgen het ochtendhumeur van Henk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 Paolo komt met via commi. In de Amstelveense Martin Luther King school huizen sinds een maand twee dwergvleermuizen. De school staat op de nominatie om gesloopt te worden, maar dat mag niet zolang deze vleermuizen er wonen. Herbert Raad, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de verantwoordelijk wethouder in Amstelveen. Klopt. Klopt dit verhaal. Er zijn ja. twee dwergvleermuizen en u kunt niets meer doen en die school moet gesloopt worden. Ja, die school moet gesloopt worden, want dan kunnen we beginnen met de nieuwbouw. Kinderen zitten nu, uh, 300 kinderen gaat het om. Die zitten nu in allerlei noodgebouwen. Ja, uh, het is ook vakantie, dus het is ook een mooie tijd om te slopen. Kinderen zijn dus uh, weg. Het uh, is ook minder uh, ja, met, met stof en uh, andere narigheid. Ja, En als het allemaal langer duurt, dan, uh, ja, dan gaat dat niet goed. Want wat is er precies misgegaan? U wist niet dat die dwergvleermuizen er zaten? Uh, wat je moet doen als je sloopt, dan moet je een soort uh, onderzoek gedaan hebben. Nou, dat hebben we gedaan, 2,5 jaar geleden. Uh, maar zo gauw je een vleermuis ziet, dan moet je dat melden. Ja, en dan is er in Nederland de, uh, de flora- en Fauna wet en aan, aan de hand van die protocollen voor vleermuizen... een nou, lang verhaal kort te maken... duurt minimaal 4, 5 maanden voordat je überhaupt verder mag. Ja, ik vind het toch fascinerend. Is dat dan de aannemer die op een gegeven moment aan het boren is... en die ziet twee van die vleermuizen dwarrelen... En legt dan gelijk alles stil? Of bent u dat als wethouder of een ambtenaar die controleert? Nee, dat was een ambtenaar van ons. Die, die zag op een bepaald moment zo'n vleermuis uh, vliegen. Die heeft dat gemeld. Die gaat ook echt kijken. Met de reden is er geen plantje of geen dier dat daar beschermd moet worden? Nee, of is dat toevallig? Nee, nee. Het was, was, was uh, nou, ja, toeval eigenlijk. En uh, die meldt dat gewoon keurig. Uh, en wij doen alles hier volgens de regels natuurlijk in Amstelveen. en is een keurige gemeente. Nou, en toen bleek dat dat, uh, dat dat vier, vijf, uh, misschien wel langer, vier, vijf maanden zou gaan duren. Want wat, wat, wat kunt u dan doen op het moment dat die dwergvleermuis geconstateerd wordt? Ja, dan moeten wij ons melden bij het ministerie van Economische Zaken. En die hebben een soort dienstregelingen, uh, uh, hebben ze daar uh, in het leven geroepen. Die komen ook kijken? Ja, en die, en die moeten dan ontheffing verlenen. Nou, Dat uh, is ontzettend veel papierwerk en allerlei informatie moet dan doorgestuurd worden en wat voor, voor, wat voor compenserende maatregelen je dan hebt, uh, hebt ge, uh, nou ja, g, uh, gedaan. Dat geeft een hele hoop gedoe. Wat heeft u gedaan om die twee dwergvleermuizen ja, op te pakken, mee te nemen, in een netje te stoppen? We hebben uh, een tijdje van die... Want ze zitten tussen, tussen de spouwmuur, als ze er nog zitten hoor, de, de twee. Uh, wat, wat lampen opgezet s'nachts. Maar dat mag niet meer, want dan verstoor je ze. We hebben van die prachtige vleermuiskasten opgehangen. Daar uh, gingen dan, ze ook niet naartoe? Nou ja, daar, daar, daar kunnen ze dan heen. Uh, dus dat, daar kunnen ze ook naartoe. Ja, we hebben allerlei van dat soort zaken hebben gedaan. We hebben trouwens een heel Amstelveen van die kast houden, Want dat moet ook overal. Dus uh, dat hebben we proberen te doen. Maar zegt u nu als wethouder... in wat voor geweldig land leef ik? Dat we inderdaad uh, op deze manier omgaan met onze natuur. Of zegt hij, dit is ergelijk. En ik wil gewoon die school zo snel mogelijk slopen. Zodat die leerlingen weer in een normaal gebouw les krijgen. Nou. Wij willen allemaal dat je goed omgaat met de natuur en goed omgaat met dieren. Maar we vinden wel, als je kijkt naar, naar deze wet, hoe dit nou uitgevoerd wordt... Ja, dat is, zijn alle verhoudingen, zijn zoek. En uh, kijk, twee vleermuizen zijn belangrijk, maar ik vind 300 kinderen vind ik ook belangrijk. Het gebouw staat ook leeg, het kost ook echt uh, vreselijk veel geld om dat allemaal te beveiligen. Twee weken geleden is zo'n soortgelijke school in Amsterdam in vlammen opgegaan. Dat willen we hier niet. Ja, en dan vind ik de belangenafweging, en dat, dat zou economische zaken zich ook eens moeten aanrekenen... ...van is dit nou... Uh, is dit nou redelijk? Uh, wij vinden, of ik vind, laat ik voor mezelf spreken, ik vind van niet. U zegt de sloopkogel door die school. Nou ja, wij hopen, wij zijn nu op het hoogste niveau met het ministerie in overleg... om daar uh, een soort spoedprocedure uh, te krijgen. Uh, ik heb ook met die, met die ambtenaren daar, uh, daar gesproken. Uh, als dat binnen twee weken niet lukt, ja, dan gaan we kijken wat we moeten doen. We willen, we willen geen onveilige situatie in Amstelveen. We willen niet honderden kinderen in de kou laten staan. Heeft u ze zelf al gezien? We zijn er, uh, nou komt er bijna dagelijks... Van alles gezien daar, behalve vleermuizen. Goed. Herbert Raad, wethouder in Amsterdam 1, over zijn strijd tegen de dwergvleermuis. Het is uh, half elf geweest. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van Caro Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website www.caro.nl. Zometeen op deze zender Radio 1, lijn 1 van de NTR met Naida. Goedemorgen. Goedemorgen Wouter. Ja, vandaag lijn 1 vanuit Den Haag. En vanuit Den Haag praat ik over het hoofdspijndossier waar geen eind aan lijkt te komen: het Palestijns-Israëlisch conflict. Maar ja, er is misschien hoop, want na drie jaar zitten de Palestijnen en Israëliërs eindelijk weer aan tafel. De vraag is: gaat het echt iets opleveren of is het allemaal een diplomatiek spel? U hoort het zo meteen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het Openbaar Ministerie heeft voor 1 miljoen euro beslag gelegd op het landgoed van Oud-Kamerlid Johan Houwers in Winterswijk. Het landgoed dient ook als bewijsmateriaal. Het OM verdenkt Houwers van de VVD van valsheid in geschriften, oplichting en witwassen. Hij zou bij het afsluiten van een hypotheek valse stukken hebben gebruikt. De prostituees die vorige week hun werkplek in Utrecht zijn kwijtgeraakt... willen schadevergoeding van de gemeente. In een brief van burgemeester Wolfsen schrijven belangenbehartigers... dat de vrouwen nu buiten hun schuld zonder inkomsten zitten. PostNL heeft vorig jaar niet voldaan aan de wettelijke eis om 95% van de post op tijd te bezorgen. Dat constateert toezichthouder, autoriteit, consument en markt. 93,6% van de brieven werd de volgende werkdag bezorgd en dat is te weinig. Volgens PostNL komt dat door een mislukte reorganisatie. En de alcoholbranche en de stichting Verantwoord Alcoholgebruik Stiva... roepen RTL 5 op om te stoppen met OO Gerzo. Omdat het daar draait om alcoholmisbruik. Die programma's zouden pogingen om jongeren verantwoord te laten drinken teniet doen. Volgens het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid zijn het krokodilletranen En is het beter om reclame voor alcohol te beperken. En dat zijn de hoofdpunten. Er is geen verkeersinformatie. Dus gaan de collega's van de NTR nu door met het programma Lijn 1.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 De afgelopen dagen was het groot nieuws. Er wordt weer gepraat over vrede in het Midden-Oosten. Vredesbesprekingen zoals we die zo vaak eerder hebben gezien. Keer op keer mislukken ze. Wat zal er dit keer van terechtkomen? Dat is de grote vraag. Want hoe goed het ook is dat men met elkaar in gesprek gaat... het verandert niets aan de alsmaar uitdijende nederzettingen en de ontploffende bommen. Het lijkt alsof we al decennia geen stap verder zijn gekomen... Kunnen we vrede als een utopie beschouwen? Ben ik te pessimistisch en ziet u er nog wel heil in? Hoe kijkt u tegen de nieuwe gesprekken tussen Israëliërs en de Palestijnen aan? We nemen vandaag een duik in misschien wel het ingewikkeldste conflict op aarde. En u kunt meepraten. Bel op 0800-1121. Tweets kunnen naar hashtag lijn1. Mails naar lijn1.ntr.nl. En kijk vooral ook mee via de webcam lijn1.ntr.nl. Dit is Lijn 1. Samen muziek maken kunnen ze wel. De Palestijnen en de Israëliërs hoorde de Jewish-Arab Peace Song van Shamai Leibowitz. Bij mij in de bus hier in Den Haag, Rella Graciani, universitair docent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. En een van de oprichters van Gate 48, een platform van kritische Israëliërs in Nederland. Ook bij mij in de bus, Imad Alkaka, Palestijns Nederlandse journalist en communicatieprofessional. Beiden kennen de regio heel goed. En uh, we gaan, ik ga met hen praten over de besprekingen die zijn begonnen in Amerika. De besprekingen tussen de Palestijnen en de Israëliërs. Arella, om met jou te beginnen. Waarom juist op dit moment? Waarom hebben ze nu gekozen om weer met elkaar om de tafel te gaan? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, ja, het zit altijd wel een strategie achter natuurlijk. Ik denk dat de Amerikanen er heel veel uh, profijt van zullen hebben. Kijk, Obama is natuurlijk in zijn laatste term. Die zal proberen. Die wil ja, toch er iets uit halen, denk ik. Die heeft natuurlijk een beetje afzijde gehouden. Nu is een kans om nog gekke dingen te doen, zeg maar. Uh, en dit is natuurlijk wel heel mooi op zijn cv staan. Dus ik denk dat dat, er, dat zeker meespeelt dat, uh, dat de Amerikanen dit initiatief hebben genomen. Uh, ja, en de Israëlisch-Palestijnse kant, um, ja, dat kan je over gisteren. Ik denk dat het voor, uh, voor Netanjahu zeker ook uh, van belang is om enigszins goodwill te kweken in de internationale wereld. Daar heeft hij natuurlijk niet heel veel goodwill op dit moment. Um, dus ik denk dat het ook meespeelt uh, en aan de Palestijnse kant, uh, ja die zullen ook wat meer, uh, die, we zullen ook, Abbas zal ook een push willen geven uh, aan het gebeuren. En ik, ja, het is toch het klinkt ook misschien een beetje pessimistisch, maar het is toch aan alle kanten ook het eigen belang. Ik bedoel, we moeten niet, het is niet allemaal van, oh we willen allemaal vrede, we willen allemaal dat het leuk en gezellig wordt. Er zit natuurlijk heel, heel veel strategieën achter. In met Wat is jouw uh, visie? Waarom zit, hebben ze nu gekozen, het moment nu gekozen om ja. bij, met elkaar aan tafel te gaan zitten? Nou ja, ik, ik, ik ben het eens uh, met, uh, met uh, mijn tafelgenoten. Uh, het heeft allemaal te maken met, met, met strategie. Ik denk uh, dat zeker wat betreft uh, de Israëlische en, uh, en Amerikaanse analyse dat, dat, dat, dat, dat het klopt. Ik denk dat wat de Palestijnen betreft, dat die wel allang geen hoop hebben in besprekingen geïnitieerd door de Amerikanen, omdat ze weten, nou ja, die gesprekken die zijn toch maar op één ding uh, gericht, namelijk de veiligheid van Israël en de veiligheid van de Palestijnen en de onderdrukking en de mensenrechten, et cetera. Daar wordt toch te weinig uh, over gesproken, dus daar halen we niks uit. Maar ja, uh, ik denk ik denk dat het vanuit de Palestijnen heel praktisch is. Uh, de Palestijnse economie uh, uh, ligt stil. Dus uh, alle uh, mogelijkheden om uh, de geldkraan weer open te draaien... zodat die economie weer wat uh, meer uh, draaiende gehouden kan uh, worden... en weer uh, gaat uh, lopen, ja. zullen ze nu uh, wel accepteren. Hé, hey, en een van de voorwaarden om überhaupt met elkaar om de tafel te gaan zitten, was van Palestijnse kant, dat er 104 Palestijnse gevangenen zouden vrijgelaten worden. Ja. Nou, dan denk je, 104 Palestijnse gevangenen vrij, het, het werd tijd, maar het is een big thing in Israël, ja. Rella. Dat is, een, dat is een big thing, inderdaad. Dat is een uh, belangrijke stap, uh, die ook heel erg wordt bekritiseerd door veel kanten, vooral rechts natuurlijk, vooral uh, de extremere kant, vooral veel mensen die, uh, die familieleden hebben, die omgekomen zijn in terroristische aanslagen, die zijn heel erg uh, in protest. En hoe kun je moordenaars en mensen met uh, bloed hun handen, nou, dat is de Term, zeg maar, die wordt gebruikt, uh, vrij laten. Uh, dus de, ik denk dat het een heel belangrijke stap is. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dat er doorheen is gekomen. Uh, ja, inderdaad, anders hadden ze niet aan, aan tafel kunnen zitten. Maar in Israël is het iets heel groot. Dat je dus mensen die nog gevangen zitten. die dus inderdaad zelfs uh, gemoord hebben. of in ieder geval het idee. Uh, dat uh, sommige van hun. Veel van hun uh, inderdaad mensen gedood hebben in terroristische aanslagen. die worden vrijgelaten. Dat is een uh, groot ding. Maar je moet niet vergeten, kijk, dit zijn gevangenen van voor Oslo. Die zitten echt ook al uh, heel lang natuurlijk. Uh, een soort uh, tijd dat ze worden vrijgelaten. Ja, en ik denk zeker als dat kan helpen... Uh, er zijn verschrikkelijk veel Palestijnse gevangenen. Ik denk dat het een van de... Ja, een van de grootste problemen is als je bij de, Palesti de Palestijnse samenleving kijkt... dan hoeveel mensen, familieleden, et cetera, hebben in de Israëlse gevangen gevangenis. Dus het is gewoon een big deal voor de Palestijnen dat er mensen worden vrijgelaten. Dus ik denk inderdaad ja. dat het tijd wordt. Hé, hey, de heren in Washington, die hebben met elkaar uh, samen gedineerd. De iftar gedaan, zoals we dat lazen. En een dame, hè? Ja, en de ja, en, ja. en dame. En nu hebben ze de agenda agenda's getrokken. Binnen twee weken gaan ze weer met elkaar om de tafel. En binnen negen maanden moet er een nieuwe roadmap naar de vrede komen. Iemand, heb je er vertrouwen in? Nee, daar heb ik echt uh, zelf helemaal geen vertrouwen in. Ik denk, uh, dit zal weer het zoveelste initiatief zijn... dat uh, nauwelijks uh, uh, vruchtbaar zal zijn voor, voor, voor met name de Palestijnen. Ik denk, welk vredesoverleg je ook voert... zolang je de, uh, bezetting, uh, de Israëlische bezetting niet uh, uh, onomwonden afkeurt en uh, uh, veroordeelt... Uh, hebben vredesbesprekingen geen zin. Maar hoe groot is de kans? Dus je, wat jij, want wat wil jij? Jij wil dat Israël zegt, ja, er is sprake van een bezetting. Nou ja, in ieder geval ook dat uh, Amerika, die deze gesprekken initieert... en dus ook uh, nu moderate, bij wijze van spreken... dat die, uh, uh, dat die zich daarover uitspreekt. Maar... Op het moment dat Amerika nog steeds zegt van nou, wij steunen hoe dan ook Amir uh, Israël, wat ze ook doen. En bovendien uh, de gespreksleider van de vredesbesprekingen is een oud-Amerikaanse uh, uh, diplomaat die uh, een uitgesproken pro-Zionist is. Dan denk ik, ja dan hebben deze besprekingen, dat is toch één grote farce Wie houden we nou voor, voor het lapje? Dit, dit klopt gewoon niet. En wat vind je ervan, Imet, dat die besprekingen in de VS plaatsvinden? Ja, ik vind het, ik vind het uh, uh, een fars. Uh, uh, dit, dit, dit, dit, dit zegt juist dat, het, dat die vredesbesprekingen helemaal niks zullen uitmaken. Waar hadden ze dan plaats moeten vinden volgens jou? Ik denk in ieder geval uh, op neutraal terrein. En, en Cyprus. Door, uh, Cyprus, maar of, <lacht> ik weet het niet. Maar in ieder geval neutraal terrein door een gastheer die ook uh, neutraal is. Die geen partij gekozen heeft. Die Ach. gewoon bekend staat om het respecteren van uh, mensenrechten. En die de mensenrechten boven alles zou... Zetten en om Welk land om... is dat dan? Noem dan eens een land. Nou ja, ik kan uh, denken aan een uh, Noorwegen ja, precies, of een Europees uh, land. Ja, ja of uh, ja. Een Europees land. Hè? Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Die toch wel kritischer zijn in ieder geval dan de Amerikanen. De Amerikanen, ja, daar ben ik het heel erg mee eens. Uh, ja. met, uh, iemand. Maar nou klinken jullie allebei pessimistisch. <laughs> ben ik, perfect, Perfect, ja, nou ja, dat ben ik zelf ook. En ik denk dat heel veel van de luisteraars ja. dat ook zijn. Ja, maar. Nou, ik, ik, ben, ik ben pessimistisch, maar ik heb wel hoop. Ik heb wel hoop dat het, dat, het, dat het eens goed komt. Ik denk, ik bedoel, als je mij vijf jaar geleden had gevraagd... Uh, dat mensen in Egypte de straat op zouden gaan... dat ze in Tunesië de straat op zouden gaan... en dat ze het regime omver zouden werpen... dan had ik het echt niet geloofd. de uh, uh, Arabische uh, lente, dan had je mensen hard te Dat had ik, uh, nou, in ieder geval gedacht van, nou, dat duurt nog wel vijftig jaar. En, en dat... dat, dat dat geldt voor dit conflict ook. Ik bedoel, we weten niet wanneer het, uh, wanneer het eindigt. Maar ik heb wel hoop dat het plotseling en positief zal eindigen. Dat denk ik wel. En plotseling, maar wat, waar, waar, waar moet het dan van komen? Heb je daar een idee over? Ik denk dat het zeker niet van de Amerikanen gaat komen. Ik denk dat er nu heel veel partijen zijn die geïnteresseerd zijn in het Midden-Oosten. Ik denk ook aan een China die op dit moment ontzettend veel energie stopt... in het uh, stimuleren van de economieën in, in de Arabische landen met name. Ik ken geen uh, uh, jonge ingenieur uit uh, Jordanië of, uh, of uh, Syrië of Libanon... die niet al uh, een cursus heeft gevolgd in China... Uh, uh, ze, de meeste uh, uh, ja, die, die, die, die richten zich ook behoorlijk op uh, Azië. Ik denk dat tot uh, uh, daar een, een, een hoop ligt dat uh, dat. Het... Aurela, China? Ja, ik weet. Nou, kijk, als je kijkt echt wat wat wordt de oplossing? En hoe gaan we het nou oplossen? Denk ik ook vooral, vooral dat het van binnenuit moet komen. Ja, ik dat, denk, dat, dat dus, ik, ik denk, Maar ik denk dat wat iemand bedoelt, denk ik... qua economische bijvoorbeeld uh, steun, uh, versterking... dat dat vooral is wat ook Europa uh, kan gaan doen... is inderdaad die voorwaarden gaan neerleggen. Hè? Die voorwaarden zodat er... een Gelijkwaardig. En dat is voor mij het belangrijkste. Dat er een gelijkwaardige oplossing kan komen. Daar kan de internationale wereld ja. bij helpen. Die voorwaarden leggen. Misschien zelfs Amerika. Maar niet komen met, hé hey, zo moet het. Met de oplossing zelf. Want die oplossing zelf. Hoe gaan we het regelen? Dat moet van binnenuit komen. Wat is dan een gelijkwaardige oplossing? Maak het eens even praktisch. Nou ja, gelijkwaardige oplossing. Met... In ieder geval het erkennen dat die bezetting dus illegaal is. En, en, en dat de Palestijnen al jaren, decennia, onderdrukt zijn. Dat we het niet te maken hebben met twee gelijkwaardige strijdende, strijdende partijen. Um, vervolgens het vluchtelingenvraagstuk van de Palestijnen Het recht op terugkeer uh, bespreken. Vanuit de Palestijnse zijde denk ik dat je heel erg moet spreken over, nou ja, en de Israëliërs die uh, geboren en getogen zijn in uh, Israël, slash Palestina, het is maar hoe je er tegen aankijkt. Um, hun rechten, ik bedoel wat mij betreft, hebben die volwaardige rechten om daar te blijven wonen en, en ook gewoon hun bestaan daar uh, dus het hele te continueren. Dus idee, het, het idee van een deel van de Israëliërs als, als... Als, het, als de Palestijnen aan de macht komen, drijven ze ons allemaal de zee in? Daar, daar geloof ik niet. Ik spreek met uh, uh, zo ontzettend veel Palestijnen. Zoveel familieleden die ik nog op de westelijke Jordaan oever heb. En niemand heeft dat uh, tegen mij gezegd. Bijna ja. iedereen die ik spreek wil gewoon samenleven. Maar wel in een eerlijke, transparante ja. samenleving. En de, en de mensen dan, zowel voor jou, Imet, als <laughs> voor jou, uh, ja. voor jou Rella, die, die, Er wordt nog steeds gesproken over een twee-staten-oplossing. Ja, maar ik. Euh, nou goed, ten eerste vind ik het interessant dat er wordt gesproken over vrede. En dan vrede ja. wat voor vorm, en dan is het vrede een twee-staten-oplossing. Ik denk dat we heel erg sceptisch moeten kijken naar het concept vrede. Wat betekent het en vooral wat betekent het voor de mensen? Want kijk, we hebben het nu over heel erg uh, op een hoog niveau, abstract niveau... het tekenen, weet je, van on het onderhandelen, het tekenen van verdragen. Wat betekent het voor de mensen zelf? Wat betekent inderdaad een vrede die eruit ziet als een twee-staten oplossing? Je haalt mensen uit elkaar, je trekt ze uit elkaar. De vraag is, betekent dat echt vrede voor de mensen die er wonen? Nou, dat is volgens mij de vraag. En ik denk dat het heel makkelijk... Het woord heel makkelijk wordt gebruikt. Niet alleen vrede, maar ook een twee-staten oplossing. Ook door Europa, ook door allerlei NGO's hier. We gaan voor een twee-staten oplossing. Terwijl mensen niet echt gaan nadenken. Oké, okay, maar wat betekent het? Wat betekent het voor de grenzen die nu al zo verschrikkelijk onduidelijk zijn? Eigenlijk in veel plekken, zeker in Jeruzalem, weet niemand waar de groene lijn bijvoorbeeld ligt. Dat is gewoon helemaal nooit duidelijk geworden. Dus, en voordat je daar uitkomt, dan ben je al zo lang verder. Dus die twee-staten oplossing klinkt heel mooi. Ik denk ook dat het een heel, moeilijke, uh, heel mo een moeilijk iets wordt om echt te bewerkstelligen. En de vraag is inderdaad, wat betekent het voor de mensen zelf... Daar ben ik mee. Ik denk Met? dat het heel erg belangrijk is om te kijken naar het belang voor de mensen zelf. Uh, wat, wat voor belang hebben zij aan welke oplossing dan ook. Maar kijk, ga uit van de kracht van de mensen allereerst. En vervolgens wat de mogelijkheden zijn voor die mensen. Welke, uh, uh, wat willen jouw familieleden? Want jij komt zelf uit Nabloes, een grote stad op de westelijke. Ja, ]eraanhofer. mijn uh, vaders uh, en moedersfamilie komen uit Nablus. Uh, waar het niet wat mijn moedersfamilie ook gevlucht is uit Haifa. Um, wat nu in Israël ligt. Wat nu in Israël ligt. Ik denk dat iedereen. Uh, ja, zich ja, eigenlijk het klinkt heel cliché maar de, de, de algemeen bekende mensenrechten ze willen zich vrij kunnen bewegen. Ja. Maar willen ze, ze willen... dat in, het, in, in twee staten of willen ze dat er één staat komt? Ik denk dat, uh, uh, dat, dat het niet zozeer uitmaakt, inderdaad, of het een twee staten of het twee staten gaat uh, heten, een twee staten oplossing of dat het uh, in één staat blijft of dat je een soort van federatief model krijgt. Ja. Dat maakt hen niet uit, zolang ze zich maar vrij kunnen bewegen zolang de vrijheid er is. Ja. Ralf, die vraagt zich het volgende af. Die mailt, ik neem, ik neem het de Israëliërs niet kwalijk dat ze zich verdedigen. De kern van de oplossing is de omringende Arabische landen die Israël niet accepteren. Eentje die we heel vaak blijven horen, Anna. Ja. Jij ja. als Israëliër. <laughs> Ja, nou goed, het is interessant altijd om te. Het is natuurlijk het David- en Goliath-verhaal. Uh, uh, ja, het kleine Israël tegenover de grote Arabische monster. Ja, ik geloof, het niet, ik geloof daar niet in. De militaire macht van Israël is zoveel groter. Ik zeg niet dat, we, uh, dat er helemaal geen, bijvoorbeeld geen leger zou nodig moeten zijn. Ik bedoel, ik denk dat iedereen wel het recht op verdediging heeft. Daar gaat het ook helemaal niet om. En ik denk niet dat het probleem ligt bij de Arabische wereld omheen. Die Israël-Nou-Persen, naar nou wat we net al hadden. Uh, eigenlijk alle Israëli's, uh, Joden, de. Het zee in wil drijven en daar gewoon een Arabische staat van wil maken. Kijk, als we verder kijken, uh, de geschiedenis is in. Ik denk ook niet dat daar. Uh, dat we dat kunnen staven, zo'n zo idee. Ik denk dat dat het, en ik denk dat het probleem is inderdaad ook, ook heel erg de agressie van Israël en de manier waarop het land tot stand is gekomen. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is dat Israël daar ook over nagaat. En dat het niet per se van, oh we mogen jullie niet zijn, we moeten allemaal terug naar de landen waar we vandaan zijn gekomen. Zoals iemand al zei, ja, kijk, mijn familie is, weet je, iedereen is er geboren, et cetera. Het lijkt me een beetje een raar idee als iedereen dan opeens terug moet. Dan krijg je weer een hele nieuwe stroom vluchtelingen? Moeten we dat willen? Lijkt me ook niet. Maar ik denk wel zeker dat we terug moeten kijken van hé, hey, wat is er gebeurd? Wat voor onrechtvaardigheid? Zijn er? En ik denk dat die erkenning van die onrechtvaardigheden al heel veel gaat doen. Ja, ja dat ja. denk ik ook. En ik wil er ook nog bij zeggen dat uh, Israël natuurlijk ook een uh, plicht heeft om een goede buur te zijn. En nou ja, in die plicht uh, zijn ze tot nu toe ook erg nalaten geweest om maar te bedenken hoe ze bijvoorbeeld uh, de natuurlijke irrigatie van de Syrische Golanhoogte aftappen van Syrië zelf. En, en uh, hoe ze de Jordaan uh, uh, ver, ja, eigenlijk uit laten drogen en ondanks afspraken die Jordanië wil dus, maken. Dus we gaan het nu even omdraaien. Dus we gaan niet meer zeggen de Arabische landen. Uh, het, uh, Israël is bang voor de Arabische, omliggende Arabische landen. Maar we gaan zeggen Israël moet beter leren omgaan met zijn buren. Ja, en ik denk dat men zich niet moet vergissen. Uh, de Arabische landen zijn heel bang voor Israël. Van wat gaan, wat gaan ze nu weer doen? En, uh, en, en dat, is, dat is eerder de situatie. En ik denk trouwens, wat die jongens uh, heeft geschreven. Uh, dat vind ik wel heel opmerkelijk, ook als Palestijnse Nederlander, want heel veel mensen denken dat Palestijnen of, of Arabieren antisemitisch zijn. Nou ja, de geschiedenis heeft al lang uitgewezen dat dat niet het geval is. En wat mijn eigen ervaring in Nederland is, dat de grootste en heftigste antisemitische geluiden die ik hoor, uh, van, Nederland, uh, van autochtone Nederlanders komen zodra ze horen dat ik Palestijns ben. En, en nou, daar heb ik of die geluiden van, uh, van christenen die pro-Zionistisch zijn, of van mensen die zeggen van nou, goed dat je, ja, je bent Palestijns, nou ja, ik zal het je even eerlijk zeggen. Ik heb gewoon een Grafhekel aan Joden. Ja, die en dat zijn er heel gehoord, veel. Ja. En, ik kan niet, wat raar. Ja, nee, nee. nee ik zeg je nee, niet. Nee, maar dat is, denk ik ook, ja. dat is denk ik ook een grote fout die Israëliërs maken. Ze richten zich zo erg op het Westen. De Israëlische leiders van nu richten zo erg op het Westen, terwijl het antisemitisme ja. komt uit het Westen. En het kan zomaar weer tegen hen keren. Ja. En ik denk dat er veel na, meer nadruk moet leggen, even in deze lijn. Euh, op, het, op het culturele. Euh, niet het, juist niet het onderscheid tussen de nee, Arabische geen... wereld en de Israëlische wereld, maar de overeenkomsten. Want kijk maar naar de muziek. Nou, je had net de muziek. Die muziek dit soort muziek komt gewoon op de Israëlische radio. Mensen hadden het misschien niet door, maar het is Hebreeuwse tekst. Of, uh, ja. Voor een grotendeel. Ja. Ik bedoel muziek, wel cultuur, wat we eten. Het lijkt heel erg op elkaar mensen. Het zijn niet zo verschillend. Want mensen vinden het zo fijn ja, om Joden en Arabieren toch, uit elkaar te strekken. Voordat spreken. ik zo even naar een beller ga, die hangt. Toch, Rella, jij bent Nederlands-Israëlisch, Joods, Imet. Jij bent Palestijns, Nederlands-Palestijns, Islamitische afkomst. Jullie kunnen het hier met elkaar vinden. Maar het lukt ze daar toch niet. Nou, het lukt ze daar... blijft een hoofdpijn dossier. Hoe we het zo draaien Ja, maar, keren. maar het lukt ze daar wel als ze als, uh, juist inderdaad alleen naar die overeenkomsten kijken. Kijk, Israël is wat dat betreft ook een vrij complexe samenleving. En dat weet met uh, uh, uh, mijn mijn uh, discussiepartner uh, uh, uh, het, het Westen nog. Um de meerderheid van de Israëliërs is bijvoorbeeld ook uh, Sephardisch-Joods, maar wordt uh, heel erg gedomineerd door een Askenazische, Westerse Joodse inslag. En ik denk dat dat ook heel veel in de, de weg Safardisch joods de, de Joden met een Ara van oorsprong Arabische afkomst? Oosterse uh, Arabische nee. Ik ben ook Sephardisch, dat zul je niet zien. Maar en, ja, ja, nee. En, en, uh, <laughs> maar ik denk, ik denk dat... Ja, er zijn gewoon twee Arabieren onder elkaar hier in de bus. Yes, yes. Bij wijze van spreken wel, ja. Dus die overeenkomsten zijn, zijn er uh, veel, uh, veel meer. Maar ik denk dat het beeld in stand gehouden wordt. Misschien ook Misschien ook voor een groot deel door, uh, door, door het Westen zelf. Ja, en de is zelf, denk ik, ook heel erg. Ja, ook dat. Ik praat zo verder met jullie. Ik ga eerst naar even naar Ewald, Die hangt aan de telefoon. Goedemorgen, Ewald. Ja, Ewald. Goeiedag. Zeg het, het maar. Zegt u Zeg het maar. Ik hoor die meneer daar praat over servadische Joden en zo. Hij vergeet dat de Oriëntaalse Joden... daar hadden de Palestijnen geen enkel probleem mee... Het moment dat de Zervadische Joden gekomen zijn... en de Ashkenazi joden de Ashkenazi joden dat zijn Joden uit Polen... en de Oost-Europese gebieden... ja, dat zijn blanke Joden... dan heb je nog een andere groep Joden... uit Ethiopië... Ja. dat zijn de Falassa's. en dan heb je nog een andere groep... die leven in Suriname ook... en de Antillen... Dat zijn de Maraanse Joden. Die hebben allemaal Latijnse namen. Ja. Maar meneer Ewoud. Ja? twee vragen. A, ah, bent u zelf Joods? U, hoort u bij een van die groepen die u net noemt? Ik ben niet. Ik ben geen Joods. Ik ben okay. een Surinamer. Ja. Ik, ik woon al 54 ja. jaar hier. En het verhaal is deze: hoe kan het zo zijn dat Joden en Arabieren in Suriname in vrede leven? Aha. En in Israël en de rest van Europa niet. Dank u wel meneer Ewoud. In Suriname leven ze samen, Arella. Nou goed, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld. En we hebben ook gezien in, in de tijden, hè, de generaties, eeuwen... voordat, uh, voordat Israël bestond bijvoorbeeld... dat in heel veel landen de joden en de moslims samenleefden, want de Joden waren daar ook gewoon Arabieren. Zeker, in, nou, in heel veel landen uh, om Israël heen. Uh, als je nu kijkt naar Marokko, Marokko is een goed voorbeeld waar nog steeds veel Joden leefden, waar veel uh, nog steeds leven en ook veel leefden samen. En dat dus dat onderscheid tussen Joods en Arabisch was er niet. Het was moslim, Joods, maar we zijn allemaal Arabisch. We zijn allemaal Irakezen. Ja, of of, of Christenen ja. Christen ja. natuurlijk. Dus dat is het verschil niet. Dus het gaat niet om dat we echt verschillend zijn. En dat we ook daarom niet met elkaar... En dat is dus een, echt een misverstand. Ja. Dat mensen dus in israël palestina niet met elkaar kunnen leven. Doordat ze moslim of Arabisch zijn. Ja. Of Joods of Israëli's. Daar gaat het niet om. Het is een politiek idee. Het is een constructie van de ander. Hoe maken wij die ander? Ja. Hoe kijken we dan naar die goed, ander? Als een dan kijk ik even naar de praktijk, Rella. Een politiek conflict, ja. Maar als je dan kijkt, aan de ene kant heb je de Hamas, die toch zich steeds roept op de islam, dus ja. op hun religie. Ja. En aan de andere kant heb je de settlers. Ja. Voor een deel zijn het ook amerikaans Joodse settlers, die zich ook Veel. heel erg richten ja. van he, het ja. land dat door God aan ons gegeven ja. is, wij zijn het uitverkoren ja. geloof. Dus, Imed, ja. het is ook een religieus conflict. Het is niet alleen maar een politiek conflict. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk het, het, het, het meest ingewikkelde aan, aan dit verhaal. Uh, voor de Palestijnen en met name uh, de uh, seculiere Palestijnen... Uh, is, het, is het echt een kwestie van een bezettingspolitiek. En heeft het niks met religie te maken. Um, voor Hamas is dat, geldt dat uh, wel wat meer. Uh, dat, het is natuurlijk een islamitische partij... Uh, Israël is, is een land dat uh, vanuit het Sionisme. En het Sionisme kun je als uh, Bijbels uh, bestempelen. Uh, uh, ontstaan. Dus, dus dat is dus eigenlijk volledig vanuit een uh, ja, religieuze. Maar wel seculier. En wel dus dat, dat is ook weer een hele aparte. Terwijl je eh, ook ja. weer in Israël geen burgerlijke huwelijk, huwelijk kunt sluiten. tussen een jood en een niet-jood. Terwijl het een seculier land is, maar. Dus het is, het is een vrij ja. ingewikkelde materie. Maar ik denk, uh, ik, ben, ik ben het eens met uh, Arella. Uh, dat het uh, uh, uh, in feite uh, zou je de oplossing sowieso niet... Vanuit een religie moeten nee. zoeken. Want die zul je niet vinden. Ja. En ik ben heel erg. Uh, ik, ik kom vanuit een Islamitische. Maar dan moet je de Hamas naar huis hier. sturen. Ik denk, dat, uh, ik denk dat vanzelf mensen. Eigen voor hun geld zullen kiezen. Als ze zien dat er een beter alternatief is. Maar dat betere alternatief moet er wel komen. En moet er wel zijn. Ja, André van der Laken die mailt. Met welke Palestijnen wordt er eigenlijk onderhandeld? De corrupte Palestijnse autoriteit of de terroristische Hamas? Dus volgens André is, is er geen ander. Want je hebt of de terroristische Hamas. Of de corrupte nou ja, Palestijnse en, autoriteit. En, en, en dan wil ik graag aan toevoegen dat je per definitie altijd de uh, bezettende Israëliërs hebt. Met een, uh, be, uh, een niet uh, altijd mensenrechten respecterende uh, regime en, en, en politiek. Uh, dus ja, dat, het is de vraag wat, wat, wat, wat wijsheid is. Uh, uh, er moet onderhandeld worden, ja... Um, ik denk dat het een grote fout was geweest uh, een aantal jaar geleden... om Hamas volledig uit te sluiten, ja. want die was nu eenmaal gekozen... juist vanwege het feit dat uh, de Palestijnse autoriteit zo corrupt was. Um, dat is uh, niet in dank afgenomen door uh, het Westen. Die hebben vervolgens Hamas toch... Uh, nou ja, het verhaal uh, ja. kennen de meeste mensen, ja, geïsoleerd. Um, ja, ik denk, uh, uh, we, zijn, we zijn op dit moment... Uh, nou ja, degene die zonder uh, zonde is werpen de eerste steen... die is er in dit conflict niet... Okay. Ik ga nog even kort naar een beller, Joost. Goedemorgen. Goedemorgen, ik wilde graag vragen aan jullie gasten daar of ze bekend zijn met het concept van strategische tensie, wat eigenlijk inhoudt dat het helemaal niet de bedoeling is dat er vrede komt, omdat je met vrede geen geostrategische doelen bereikt of geopolitieke doelen. En dat het er eigenlijk om gaat dat eigenlijk het conflict misschien op een laag niveau, op een laag pitje, doorgevoerd wordt zodat men bepaalde doelen kan bereiken. Want ja. in de vrede dan is er. Ze zitten hier allebei op het puntje van het stoel <laughs> ja. om antwoord te geven. Ga maar eerst Rella. Ja, nee, tuurlijk. Uh, daar ben ik het helemaal je, Joost. Uh, met Joost uh, eens. Dat het, en daar, ik denk dat we daar ook mee begonnen. Dat ja. we moeten kijken wat betekent vrede nou. Wat betekent ze onderhandelingen? Zitten strategieën in? En ik denk dat, in, en ik heb dat ook vaker gezegd, ook vanuit uh, dingen die ik bestudeer. Dat uh, de bezetting bijvoorbeeld is voor Israël heel, economisch heel goed. Uh, ja, e e qua... Uh, qua uh, mensen denken altijd namelijk... er bestaat een idee in de wereld dat vrede goed is... Uh, voor de ontwikkeling van landen en voor de economie. En uh, dat is niet waar. Oorlog is vaak heel erg... Econo vooral economisch en een voordeel van landen en van staten. Dus ik denk inderdaad... dat op verschillende niveaus... dat, uh, dat vrede... Uh, de besprekingen kunnen inderdaad de aandacht uh, ergens anders op laten vestigen. Maar ondertussen kunnen we dingen gaan doen. Uh, maar met... of mensen echt vrede willen, dat is natuurlijk echt de, echt de vraag. In ja, met... ik, ik, moet, ik moet dan denken aan het, uh, aan het boek van Anja Meulenbelt. Uh, Oorlog als er vrede dreigt. Uh, het, het, het is natuurlijk een feit, uiteraard. Uh, Joost uh, heeft gelijk. En, en uh, ja, weet je, wij zouden, ik denk Arella en ik... ...zouden natuurlijk allebei buitengewoon naïef zijn als we dit niet zouden weten. Uh, <lacht> en ik denk dat iedereen dat weet. Maar het gaat soms om, en dat is in deze discussie wel interessant... Wat zijn de feiten en wat is uh, het ideaalbeeld... wat we nastreven toch als uh, goed en welwillende denk, welwillend denkende mensen? Even tot slot. We hebben het net gehad de afgelopen weken... de hele discussie over boycott Israëlische producten. Supermarkten, ik ga ze niet nog een keer noemen... die dan weer zeiden, wij gaan die, uh, die producten uit, uh, uit de bezette gebieden... die dan onder mede in Israël worden verkocht... Ja. wel of niet meer verkopen. Helpen dat soort acties erin? Nou, Ik denk dat het een belangrijke stap is. Kijk, Mensen zeggen, doe net alsof het verschrikkelijk nieuw is. Kijk, Die, die, uh, die verdragen liggen er al lang. Uh, Israël heeft gewoon een vraag getekend waarop staat, zeker door nou ja, het lange uh, verhaal over neighborhood policies en de uh, relaties die de EU heeft met Israël, dat producten uit alle landen moeten op een bepaalde manier gelabeld worden. Uit de bezette gebieden mogen ze niet gelabeld worden als Israël. Dat, dat supermarkten daar nu inderdaad uh, zich strap zetten en die spullen niet meer willen verkopen. Uh, dat is één ding. Het geeft in ieder geval uh, een indruk van wat daar gebeurt en men gaat erover nadenken. Precies, dus dat is ja, altijd dat is goed. Punt, dat het ja. om een bezettings. Uh, Eindigen we toch nog positief. Dank jullie wel. Ik had nog. Uh...